Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-minister van Defensie Hennis heeft de Tweede Kamer meermaals te laat en onjuist geïnformeerd... over het bombardement van Nederlandse straaljagers op de Iraakse plaats Habidja. Dat concludeert de commissie Zorgdrager, meldde Haagse bronnen aan RTL Nieuws. Bij het bombardement in 2015 kwamen zeker 70 mensen om het leven... Hennis zei toen niet tegen de Kamer dat er burgerslachtoffers waren gevallen... omdat ze eerst meer zekerheid wilden. De commissie zegt nu volgens RTL Nieuws dat ze de Kamer te laat onjuist informeerde... toen ze de informatie alsnog kreeg. De Europese Commissie wil het subsidiëren van maatschappelijke organisaties... die zich richten op Europese klimaatplannen opnieuw tegen het licht houden. Aanleiding is de toenemende kritiek in het Europese parlement... vooral van rechtse partijen die zeer kritisch zijn over de groene plannen. De partijen zeggen dat de commissie subsidies gebruikt om haar eigen beleid te laten promoten door de NGO's. De maatschappelijke organisaties spreken dat nadrukkelijk tegen. De 18-jarige man die vorig jaar drie meisjes doodstak tijdens een dansles in het Engelse Southport... is veroordeeld tot een gevangenisstraf van minimaal 52 jaar. Daarna mag hij een aanvraag doen voor vervroegde vrijlating... al zegt de rechter dat hij waarschijnlijk niet meer vrijkomt. Axel Ruda-Cubana bekende afgelopen maandag als schuld aan de drie moorden op de meisjes van 6, 7 en 9 en tien pogingen tot moord. De gemeente Amsterdam heeft opnieuw een demonstratie van de Extinction Rebellion verboden. De actiegroep wil zaterdag demonstreren op de A10 Zuid, maar volgens burgemeester Halsema zitten daar te veel veiligheidsrisico's aan. Extinction Rebellion laat weten toch te willen demonstreren tegen investeringen van ING in de fossiele industrie.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Alternative FM. Here I'm sitting in the shade with nothing to hold on to.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 and the crying and everything Op donderdag zei ik het ook al bij de afkondiging van dit nummer van Ruud Hauveling, Feeling Alright. Dat je hier heel goed een theateravond met Ruud daarmee af zou kunnen sluiten met dit nummer Feeling Alright. Uh, ja, je hoort het goed. Ik ben ook live uh, nu is het met een herhaling. Ja. Uh, maar goed, uh, wij gaan dit, uh, deze uitzending van 16 januari nog een keer dunnetjes overdoen. Met alles wat we gedraaid hebben. Maar ik ben alleen de enige die het vandaag op deze maandag 20 januari nog eens eventjes aan elkaar praat. En als je dit dan donderdag hoort dan is het inderdaad weer een kopie van ooit. Wat een uitzending is geweest van 16 januari. Heeft ook een reden want de donderdag de 23ste dan zijn Marcus en ik in Patronaat Haarlem actief voor de Rob agda Dat is de reden, dus daarom uh, doen we het uh, nu. En dan hoor je ook nog dat hele verhaal nog eens een keer, nog een keer terug. Dit is You, Me, and the Other Folks, and Best Thing. Sometimes my heart is full of sorrow. Sometimes my heart is so full of love. I can't seem to hold it back. Baby, I want you. Sometimes the sky seemed full of diamonds Sometimes the clouds fall from the sky But I never did anything but try to love. long Oh, I've been trying too hard Are you, are you? Cause they say you are the best thing, best thing That ever happened to me Ja Het voordeel is natuurlijk wel als je op een maandagavond op 20 januari bezig bent. En dit nog eens een keer hoort op 23 januari. Dat je dan nog op tijd bent om bij een optreden van Frank Bont te kunnen zijn op 26 januari. Want daarin gaat hij nieuwe muziek presenteren. Onder de naam Goya van Gogh. Uh, dit was Alaska met Icarus alweer van een hele tijd geleden. En You and Me en die other folks een best thing. En deze die hebben we ook al eens eerder laten horen in Alternatieve FM. Doe denken aan Burt Backrack. En daar heeft Annemarie dit nummer een beetje op laten inspireren. En dat nummer dat heet What I Leave Behind. Is there a trace of her soul? Sparkling diamonds, the dark blue stone. Something special for no one at all but me. What is a legacy? When is it up to me? What I leave behind are my songs? I promise they'll be. You always look for Dat uh, bracht de tijd uh, hier op zeven minuten voor half acht. Ik moet altijd weer een beetje opletten dat ik dat uh, niet te veel uh, doe met die tijdsmeldingen. Maar dit is uh, gewoon heel speciaal. We gaan uh, te luisteren naar het uh, gesprek wat ik uh, ja, afgelopen week, vorige week, heb opgenomen met Morel. Want uh, zij is de dochter van de vermaarde Erik Warzon Morel. En wat is nou zo bijzonder daaraan... Um, Eline die speelt nu samen met haar vader een aantal optredens in het land. De aanleiding om het uh, gesprek op te nemen, dat was het optreden in C-Punt. Dat was op 17 januari jongsleden. Maar inmiddels is er uh, dan nog wel het een en ander nog, uh, rondom die toeneen te doen. Um, het is inmiddels 20 januari, dat zeg ik al. Uh, 18 januari hebben ze gespeeld in Harderwijk in de Katarina-kapel. En als je deze herhaling dus nog komende donderdag hoort bij, uh, bij, dit, uh, bij dit gezellige radiostation ZFM Zandvoort. Dan weet je dus dat er ook nog een optreden staat voor uh, aanstaande zaterdag 25 januari Roermond in de ECI Cultuurfabriek. En het is nog niet uh, helemaal uh, klaar. want. Je moet maar even naar varzonmorel.com gaan en dan de agenda openslaan. En dan zie je het hele lijstje voorbijkomen met alles wat ze nog gaan doen. Aanleiding dus om eens even te gaan praten met Morel dus. Eline Varzon Morel, zoals zij voluit heet, over haar optredens. Maar we laten natuurlijk ook de muziek horen van de EP Ophidian die zij heeft uitgebracht. en We beginnen met Amsterdam. En daarna het gesprek en daarachter verlenen. En dat heeft ook weer te maken met Hava.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 Geen... Tot zover het interview wat ik had met Morel. En dat had te maken met de theatertoernooi die zij deed en doet nog steeds met haar vader. Want dat is nog steeds aan de gang. En de aanleiding was natuurlijk het optreden in C. afgelopen vrijdag. Maar er staan natuurlijk nog optredens in de planning. En ze komen hier en daar nog enigszins in de buurt. Want bijvoorbeeld koude, dat is ook niet ver... En bijvoorbeeld Ankeveen, Den Haag, uh, om maar even wat, uh, wat te noemen. En dat is nog allemaal uh, na de 23 januari, als je deze herhaling nog een keer hoort. Want het is de herhaling van de herhaling, om het even netjes te zeggen. Wat wij ook hebben gedaan op die 16 januari is een blokje Nederlandstalig. En uh, dat gaan we nu ook weer doen. En dit is bijvoorbeeld van het album van Nieuwland. Ja, we kennen het uh, goed, Nieuwland. En... Dat nummer dat heet Dromen en komt van het album Bitter.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 er zijn zoveel lawaai.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 En dat was Bieke, daarvoor hoorde je Nieuwland met de dromen. En nog is het Nederlandstalige niet helemaal voorbij. Want dit is Engel samen, jawel, met Paul de Murk. En dat nummer dat heet Gedoofde Kaarsen. Het enige dat overblijft. Is de geur van gedoofde kaarsen. Een lege fles op tafel. En een plek waar jij ooit zat. Het enige dat overblijft. Aan het eind van deze avond Zijn ingegooide glazen En een stuk gesmeten yeah. Ja, Ik liet te gaan Ik liet te gaan en hield de deur voor de roken Waar liefde verdwijnt, verdwijnt, verdwijnt <laughs> Waar liefde verdwijnt Blijven liedjes in mineur Over zit ik weer Stoffer en blik Mijn glazen in Vind maar is een toffere chick Dan deze dame hier De deur slaapt met een klap dicht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 Moving, but there's still no sight of En wij waren zo slim om Rodan Series nog een keer in deze studio te halen, en dat heeft alles te maken met de op handen zijnde single, deze Garden, want dat is de single die 24 januari gaat uitkomen. Als je de herhaling hoort van deze uitzending, want het is maandag 20 januari, en je hoort het goed, donderdag wordt de boel herhaald in plaats van andersom. Uh, dan is het precies een dag later dat deze Rodan Series haar single garden gaat uitbrengen. Maar omdat wij er ergens in het najaar van 2024 hier al over de, de grond hebben gehad. Met een aantal nummers heeft ze dit nummer ook gespeeld. En ja, dan kunnen we dit uh, ook uh, fijn laten horen. Uh, gedoofde kaarsen uh, hoorde je ervoor van Engel. En Engel komt ook. En wel op 27 maart met een... Uh, met Jesper Huisman. En dat wordt nog wel een beetje een uh, uitdaging voor ons dan. Want uh, het is niet de enige optreden live optreden. Want we hebben de Void hebben we dan ook nog. En die komen een uur later spelen. Uh, nog even over Rodon Ries Nog gesproken want die maakt deel uit van de Rob agna Award van 2025. En uh, die zal niet in de eerste voorronde in actie komen. Dat is dus komende donderdag. Nee, die komt pas in de tweede voorronde, op de 30e um, januari. Dan komt zij in actie. En dan zit er in voorronde nummer drie zit er ook nog iemand die wij hebben gehad. En dat is Noraly Hendricks. En die gaat ook spelen. En dat doet zij dan op 30 januari, zeg ik het goed. Uh, nee, niet op uh, 30 januari, want dat is de tweede voorronde. Uh, dat wordt dan in februari, 13 februari, moet het goed zeggen. Dan is die derde voorronde en daar zit Noraly Hendricks in. Bovendien, zij heeft ook een, een vrij recente single. En ze is bezig om weer nieuw materiaal uit te gaan brengen. Nou, dit heb ik dan weer heel vakkundig vol weten te praten... om het einde van het eerste uur in te luiden... we hadden afgelopen donderdag een andere van Pol. En nu laten we de meest recente single horen... Namelijk de Chameleon die hoort tot aan het einde van dit eerste uur. En in het volgende uur dan gaan we het hele zwikje van Ruud Haveling nog een keer herhalen. De aanleiding van zijn nieuwe single die vrijdag 17 januari is verschenen. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En dat is het weer met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil de subsidies voor maatschappelijke organisaties. die zich richten op Europese klimaatplannen. opnieuw tegen het licht houden. Aanleiding is de toenemende kritiek in het Europese parlement. vooral van rechts.